Ik Hors ZFM. ZFM!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 Doesn't mean I didn't make it hard to ever Dat ons antwoord ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. I don't wanna slip I don't wanna trip Fall in love again Cause that's the way it's always been Wanna get it right of my life But so now, that pussy is a stranger. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het Friese dorp Buren bij de grens met Groningen is een 225 jaar oude molen door brand verwoest. Rond half elf waren de eerste vlammen te zien en een half uur later stortte de molen in elkaar... Brandweerkorps hebben de resten daarna nog gecontroleerd laten uitbranden. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. De koren- en Windlust was gebouwd in 1787 en was in 2000 voor het laatst gerestaureerd. De molen was nog in gebruik en had vier vrijwillige molenaars. Vodafone werkt nog steeds aan het herstel van het netwerk na de brand van woensdag. Ook afgelopen dag hadden mensen weer problemen met bellen... doordat het netwerk nog steeds niet helemaal stabiel is...